Kasper Meijer met het NOS-journaal. Duizenden gevluchte Eritreërs zijn mishandeld en afgeperst door mensensmokkelaars in Libië. Dat meldt nieuwsuur op basis van het Nederlandse Openbaar Ministerie. dat verklaringen heeft van bijna 200 Eritreërs die inmiddels in Nederland wonen. De vluchtelingen werden maanden opgesloten en mishandeld. terwijl familieleden in Nederland werden afgeperst om losgeld te betalen. Vrouwelijke migranten werden verkracht. Volgens een deskundige is het Eritrese regime betrokken bij het mensensmokkelnetwerk en de afpersing in Nederland. Het OM is sinds 2018 bezig om het netwerk in kaart te brengen en vervolgt nu twee kopstukken. In delen van de Verenigde Staten leidt zwaar winterweer voor miljoenen mensen tot overlast. Er zijn meldingen van stroomuitval, geannuleerde vluchten en afgesloten wegen. Ook zijn zeker drie mensen omgekomen als gevolg van het slechte weer... De afgelopen dagen lag de temperatuur op veel plekken in het noorden van het land tot ver onder het vriespunt. In Californië wordt daarnaast ook gewaarschuwd voor overstromingen en aardverschuivingen als gevolg van zware regenval. De Marokkaanse zanger Seth Lemgeret is in Frankrijk veroordeeld tot zes jaar cel. Hij krijgt die straf voor het verkrachten en mishandelen van een jonge vrouw. Dat gebeurde bijna zeven jaar geleden in een hotel in Parijs. Lemgeret was onder invloed van alcohol en cocaïne... Er loopt nog een verkrachtingszaak tegen hem. De 37-jarige zanger is in Noord-Afrika en het Midden-Oosten erg populair. Zo heeft hij het record van best bekeken Arabische clip op YouTube in handen. In het zuidoosten van Brazilië zijn inmiddels 54 mensen omgekomen als gevolg van noodweer begin deze week. Regen veroorzaakte aardverschuivingen en overstromingen. Duizenden mensen zijn geëvacueerd en er worden nog tientallen mensen vermist.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 Autobedrijf Zandvoort, de vertrouwde specialist voor Zandvoort en omgeving. Autobedrijf Zandvoort, ook geopend op zaterdag. Oh. Hey yo. Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah. is zin in ZFM. -m -m. Met nu, Dubak leeft. We gaan beginnen. Ik zeg, we gaan beginnen. We, zijn, we gaan beginnen. Ja, yeah, we are. Yes! Toebak leeft hier op de radio. Ja, gisteren was het een verjaardag, hè? Was het een verjaardag? Ach man! Het was toch wel een hele jonge verjaardag, hè? Ja, het was een hele jonge verjaardag. Heel klein is hij nog maar. Ja, het was de verjaardag dat de oorlog één jaar duurt. Oh ja. Ja, het was niet zo'n hele leuke verjaardag. Was nee, geen, zeker niet. Het is dus niet echt een. feestje alle nee, hier, jongen. Het, was het, niet. het is schitterend. Maar goed, zo Hij is één geworden. geworden. Hij is één geworden. De Oekraïne-crisis. Nou goed, er waren meerdere dingen wat natuurlijk gisteren wel in het nieuws was. Onder andere de uitslag van het rapport van Groningen. De gaswinning was rampzalig voor Groningers. Dat zegt de parlementaire enquêtecommissie. De opeenvolging van onderschattingen getuigt van nalatigheid jegens de Groningers. Hun belangen en leed zijn stelselmatig miskend. De boodschap wisten we wel dat de Groningers uh, vannachteld zijn. Ja, gewoon vannacht zijn ze gewoon. En de vraag is natuurlijk, ja, wat, wat, wat stond er in het rapport? De belangen van bewoners in het aardbevingsgebied zijn door de overheid stelselmatig genegeerd. En geld verdienen ging altijd boven veiligheid, zo luidt het oordeel. Nederland heeft nu een ere aan de Groningers, vindt de enquêtecommissie. Oeh, als dat maar geen eervraak wordt uiteindelijk. Excuses zijn op zijn plaats. Oh, die heeft hij al gemaakt in 2019. Ja, maar als er niks gebeurt, moet het toch gewoon weer... Ja, weer excuses. En maar Uitputten weer excuses. in. Ja, het is toch heel emotioneel om te zien dat vind ik, mensen dan gewoon toch... toch nou, een huil uitbarsten wil ik het niet zeggen, maar toch een traan in de ogen krijgen. Want uiteindelijk is een rapport en er wordt iets gezegd. En dat raakt dan al, terwijl er nog helemaal niks gebeurd is gewoon. Helemaal niks gewoon. Ja, wij hebben allemaal makkelijk praten. onze ja. huisjes staan gewoon. Ja. Maar het zal inderdaad maar zijn dat je, dat je denkt van nou, uh, je zet iets hards neer en dan zie je de muur een beetje bewegen. Omdat het allemaal een beetje los staat. Ja, ja, ja, ja. Het, het gaat al jaren zo gewoon. Komt er komen nog uh, die mulder uh, die, uh, die bij de wereld rijdt door daar wel heel, heel vaak aanschoof. Die Jan, Jan Mulder, Jan die Mulder, voetballer. Die geeft ja, zich ja, ik heb zo op het trein gaan aan kijken ze ja, nee meneer, dat komt niet door de aardbeving, maar Dat was gewoon iemand, ja, dat was gewoon van, van, de, van de nam zelf die uh, gewoon ja. het even beoordelen. Maar hij mag zich wel weer uh, dan wat meer harder maken als hij er toen al mee bezig was. Ja, Frik jong was, er ook heel fanatiek mee ja, bezig. Ja, maar, maar nu hoor je niks meer. Nee, nee, het is ja, ja? wel een beetje. Die die zijn misschien wel. Uh, uh, noem dat uh, gesteld dat ze geld gekregen hebben, dat ze bekend zijn. Nou goed, ik hoorde van Rutte vanochtend toch even op, op nieuws dat hij van, ja, er is genoeg geld, maar hoe, iedereen heeft weer een ander plan en een ander idee wat hij wil, en dat moeten we allemaal gewoon afstemmen. Ja, je zou denken, geef geld, het is klaar. Maar volgens hem is dat niet zo. Afkoopzommer, uh, huppethee. Ja, dat is het eigenlijk ook gewoon. Ja. Maar ja, dan moet je ook op, uh, iets inleveren. En dan gaan ze het nakijken. En dan moet er nog eens iemand nakijken. En dan klopt het er niet. En dan wordt alles weer teruggedraaid. Nou, nee, mm. sterkte daar in Groningen. Wij hebben het hier maar mooi voor, uh, mooi voor elkaar. Hè? Het is uh, mooi weer buiten. Nou. Het is licht hier gewoon weer. Zo vroeg al, hè? Het is zo vroeg het al licht. Keihard gaat, het, gaat de zon eerder op, gewoon ja, iedere dag. Ja, precies. En dan mogen we af best De zon van. schijnt gewoon naar binnen. Nou, uh, ja, ik even. kan maanden niet boven dat dak uit daar. En de vraag is natuurlijk: we steken gewoon nog maar even door. Is er vandaag nog een meeting van de Koekoeks Clan? Oh. Is die er nog? Met van die fakkels. We staan ze ook zoveel jaar. Nee, dat niet. Oh. Maar Kaag verwees namelijk uh, tijdens die uh, demonstraties oh. met die. Uh, Zij zei dat het een de koek, de de de koekoeksclent was. Ja, maar het... het is toch wel verschrikkelijk als je opgewacht wordt door zo'n groep. En dan die, dat die ze allemaal met zeggen: dat... van ze is de duivel en dit. Ik denk van nou, dat is toch. Dat was gewoon een tribunaal, was het? Ja, dat is een tribunaal. Maar ik vond later wel weer een uitspraak om te zeggen: ja, die fakkels die verwijzen ook wel een beetje naar de koekoeksclent. Nee. Zij zei dat zelf. Ja. Ja, ik denk, doe even normaal. Nou, dat weet je wel hoe zo'n Afro-Amerikaanse gevoel het moet hebben. Ja, ja, ja. Dat is ook wel weer eens goed, misschien. Ja. Ja. Nou, je begrijpt dat twee uur slap gaan hoe Met inderdaad wel heel belangrijke informatie. Wat je steken moet, tot je moet nemen. Eerst moet even lekkere muziek uit de oude doos. En dan hou ik mijn bek. hè? Ja, de het weg. Beck. Gameraway. We hadden weer grappig muziek. Beck Hansen, of je nou ook in Gamtrails Trails, geloof weet ik niet. Maar hij heeft ooit een plaat gemaakt over Gamtrails. Beck Hansen, hij is geboren als uh, Beck David Gamble. Niks met Hansen of met... Uh, nou, Beck, goed, dat heeft hij zelf allemaal bedacht hier. Het is zaterdagmorgen we kijken even de wereld in wat er allemaal speelt. En een van die dingen die spelen natuurlijk is... de rare bericht die dat altijd weer tot ons komen. Toen onze koffiejuffrouw die even rustig de koffie ronddrengt. Goedemorgen. Goedemorgen. Jazeker. Ja. ja daar is hij weer hoor de koffie de ja, koffie ja, lekker hoor nou ja, dat was de koffie ja. ja zeker heb je al wat uh, rare berichten kunnen nou, ik gedaan? had gisteravond wel een raar bericht gezien ik moet het wel heel eventjes uh, uh, even erbij pakken sorry yeah. oké okay. yeah. ja zien. ja die koffie hè ja de koffie goed straks onder andere nog muziek onder andere van uh, Haley Williams Will Williamson en ook nog een band dat kennen we niet Portland en dat heet Good Girls dus uh, je wordt weer uh, geüpdate met wat is er voor nieuwe muziek in de wereld ja ja, vertel. ja, er schijnen dus bijna 8000 criminelen rond te lopen. Yeah. En die ontlopen in Nederland nu hun gevangenisstraf, terwijl ze wel veroordeeld zijn. 90% is onvindbaar, hè? Dan hebben we dus over 7200 criminelen. Want ze zitten allemaal in het buitenland. Nou ja, die houden dus wel de wereldeconomie gaan natuurlijk, want die zullen wel geld hebben, want anders kan je dat niet doen. Nee. En in 2017 scherpte de politie en de justitie het opsporen van daders al aan. Want toen waren het 11.000 criminelen op de vlucht. Oh, het gaat de goede kant op. Dus sindsdien belanden per jaar er dus toch wel honderden voor het vlucht veroordelen. Alsnog achter de tralies. Maar ze zijn allemaal naar landen gevlucht waar ze meestal oorspronkelijk vandaan kwamen. Dus het zijn toch die buitenlanders, hè? Dan die al die. Oh. ja. Maar uh, het gaat dus om voornamelijk Oostbloklanden als Roemenië, Polen, Albanië. Maar ook Suriname en Marokko. Okay. En dat zijn allemaal landen waar Nederland niet of zeer beperkt mee samenwerkt. Dus blijkbaar ja, kunnen ze zich... of de grid gaan, weet je, in dat soort landen. Ja, dus op, op een of andere manier hebben ze zich hier misdragen... en ze zijn teruggegaan naar hun eigen land. Ja. Goed, dat is ja. wel prettig als ze we weer teruggaan naar hun eigen land. Rond ja. heeft wel een eigen land. Ja, maar dat krijgen ze niet. dan nog een uitkering als ze, als ze die eventueel oh, hadden? Dat is ook nog een punt. Ja, maar ja, dan, dan moet het wel ergens opgehaald worden. Het lijkt me ook wel leuk als er... Uh, je hebt nou wel die programma's dat ze kindertjes opzoeken... Voor, uh, die yeah. ontvoerd zijn door hun vader. Nou, dat een een aantal van die criminelen zal, zal het ook wel gedaan hebben. Dat ze nou eens beginnen met die op te zoeken. Yeah. Maar ook, het is een prachtig programma. Je had toen ook die erfenissen die je eruit nou uit ging zoeken. Maar yeah. je kan ook die criminelen, dan heb je wel echt een spannende tv. Bounty Hunters. Ja. Je hebt ze in Amerika, die ja. Bounty Hunters. Die zien er meestal uit als wilde cowboys. Ja. <laughs> die ja. ook wel wat wapens bij zich hebben en die gaan op zoek... En ze schiet er niet mee, want ja, dan krijgen ze geen... geen... Krijgen ze een bounty niet? Krijgen ze een bounty niet? Krijgen ze een oh, bounty, maar nou, lekker. <laughs> en koken. Maar goed, ja. uiteindelijk, ja, het ziet er goed uit voor de toekomst. Want we komen plusminus... Hoeveel rechters in Nederland tekort? Hoeveel was het? Ja, heel veel, heel veel. Heel veel. Pas alleen nog 1500 zaken hebben ze gewoon laten wegglijden. En die konden we niet doen. En ze worden soms ook, uh, mensen worden ook benaderd. Dus van, nou ja, ja, u was aangevallen door iemand. Maar was het nou echt zo erg? Of zou het gewoon seponeren? Zullen we dat gewoon doen? Dan kan ik weer een zaakje verder, een belangrijke zaak. Mag ik een zaak voorlezen die misschien belangrijker is dan uw zaak? Dat u denkt van, ik hoef niet. He, he, dan kan ik weer door. Dat zou mooi zijn, toch? Straks is de berichten. En het is vandaag natuurlijk uh, 25 februari. En we kijken naar de geschiedenis. Leert me maar even een uh, rustig muziekje om bij te komen. Ja, Moonlight Socials. It's me. shot in hell, so without being honest, honest, honest, what do you If you gotta amputate, don't give me the tourniquet. You wish that I would run away, sever what isn't working? But I let my body bleed out, leaning to my left side. If your part of me is gone now, do I wanna survive? We zijn toch wel hele rare gedachten die krijgen als een man denkt: Oh, zijn ledemaat. Nou Kijk even op onze Facebookpagina. Dus ja. zijn hebben allerlei berichten be, be, neergezet onder mijn naam. Nou, dat is helemaal niet waar. Nee, niet onder jouw naam. Nee. Nee? Nou? Nee. Ik, ik heb gewoon helemaal geen naam erbij gezet. Maar okay. het is wel zo van dat het schijnt. Maar dat is toch voor het tweede uur als iedereen wakker is? Oké. Okay. Of, of als ze morning wood hebben. Hè? Morning wood. Oh ja, dat hebben we <laughs> dat weer. Maar vertel ons. Het er was, me. Toch een, was toch gewoon een, een band die ze heette, Morning Wood? Ja, klopt. Morning wood, ja. ja. ja klopt. Ik toch onthouden. Ja. Nee, er is er nu een bericht. Ik vind het dan, uh, ik moet, uh, we hadden het vroeger altijd over seks. Ja. En het is eigenlijk toch wel een beetje minder geworden. Ja, bejaarden over seks is nog <laughs> interessant. Nee. Dat zeg ik altijd. <laughs> dan denken ze, die oude mensen daar. Ja. Maar uh, er schijnen dus onderzoeken geweest te zijn in die verschillende landen. <coughs> maar die hebben geconcludeerd dat er gemiddelde lengte... ...van de penis in erectie wereldwijd toeneemt. Hoe? Ja, dat is een opvallend fenomeen. En, kan, uh, kan ik dat nog meemaken of is het de nieuwe mens? Ik denk wel de jongeren. Oh, jammer. <laughs> misschien door het eten of zo. Misschien, ja. misschien wel door al die, uh, al die shakes en zo. Met al die eiwitten en zo. Oh ja, natuurlijk. Oh. Ja, ja, ja. Maar ja, het heeft wel geleid tot discussie en bezorgdheid onder wetenschappers. Want een ongezonde leeftijd draagt mogelijk bij tot deze ontwikkeling. Huh? Ja. Dus als je ongezond eet, dan krijg je grotere. Ja, ja, ja. ja. Oké. Okay. Dus, uh, oh, oh, maar heeft het te uh, maken dat het bloed naar de verkeerde plek gaat dan gewoon? Dat je denkt, wat Ik weet het In niet. die hersenen is helemaal niks meer te vinden. Bloed. Maar Dabbelmene. het ontvallende is dus, van afgelopen 30 jaar is ja. de penis ruim 24% gegroeid. Ik ga vanavond meteen meten. Wauw. Ja. Ja, ja, ja het, is, uh, het is gepubliceerd, als je het nou wil kijken... in de World Journal of Men's Health. Zijn er zijn nog tips wat je dan ongezond voer tot je moet nemen? Want dat is een hele belangrijk nee, punt. Nee, ze zeggen, de reden is, uh, is niet bekend. Nee. Het vermoeden bestaat dat dit veroorzaakt wordt... door een, een veranderde, tussen haakjes, ongezonde levensstijl. Ja. En tevens wordt blootstelling aan chemicaliën... het milieu en overgewicht genoemd... als redenen van hormonale veranderingen bij de man. Ja. Ja. En ja. Ja. wat als de penis zo blijft groeien? Hè? Maar ze mazen achter de kant heel klein, want dan wordt hij wel heel groot. En de gemiddelde penislengte wordt nu onder de loep genomen. En volgens wetenschappelijke studies varieert dit in erectie wereldwijd. Maar over het algemeen zegt ze tussen de 13 en 15 centimeter. Okay. Hmm. Maar factoren zoals genetica, leeftijd, lichaamsgrootte en gezondheid spelen allemaal een rol... En het is uh, ook belangrijk op te merken dat uh, de grootte van de penis niet de enige factor is die van invloed is op de seksuele oh, ja, dat ken ik wel wel. prestaties dat... en genot. En je hebt hier nog allemaal feitjes, maar die kunnen we straks misschien nog wel... Ja, precies, uh, gaan we even lekker Dan gaan doen. we gewoon uh, yep. op nummer 9. weet je. <laughs> dan gaan we gewoon terugtellen. Het gaat niet om de grootte, het gaat om ja, die... Ik snap het allemaal wel, dat heb ik allemaal wel gehoord, maar als man zijn dan wil je toch leuk tevoorschijn komen ja, helemaal zo. Goed, vandaag een toch wel uh, heftig verhaal over een Nederland die ten strijd is getrokken. Het gaat over Henk. En Henk wil niet met zijn naam in de krant, want hij strijdt voor het Oekraïnse leger... Hij is, een jaar geleden is hij vertrokken naar Oekraïne. Hij is totaal geen... Uh, hij was ZZP'er. Totaal geen man die de wapens zomaar te hand neemt. Dat je denkt van nou, ik was het schiet hier in Nederland een beetje zat. Ik kon eigenlijk nergens mijn frustratie kwijt. Krijgt Daar hij heeft hij per uur betaald niets. of ZZP'er? Ja, het is, uh, hij zit bij de wachtengroep. Nee, zonder geen uit. Dat zijn echt huurlingen. Nee, maar goed. Uh, hij voelde zich echt uh, begaan met het leed van de Oekraïne. Zij zegt ik, ik wil er gewoon iets aan doen. Dus uiteindelijk heeft hij deze aangemeld. Hij is 26 jaar oud. Hij was uh, werkzaam in de wegenbouw. En hij heeft daar een opleiding gehad. Hij heeft de training daar gehad. En hij is nu fanatiek bezig. Hij appt via uh, Signal af en toe berichten. Hij moet uitkijken dat hij niet uh, met naam en toename in de krant komt. Want nou kan het best zijn dat Russische mensen vanuit Rusland... hier in Nederland nog zijn familie gaan bezoeken. Oh. En dat moet je natuurlijk niet hebben. Nee, zeker niet. En, uh, de vraag is... Uh, Henk, zeg, hoeveel mensen heb je neergeschoten? Zegt hij, doe even normaal. Ik ben geen Harry. Ik ben geen Harry. Die gaat zeggen hoeveel mensen ik neergeschoten heb in een oorlog. Wie dus... is Harry? Prins Harry komt wel even mooi vertellen over een mensje had neergeschoten. Oh, gaat hij nog mee, zegt eigenlijk? Dat zou een heel mooi gebaar zijn. Ja? Ja. Echt met dat gelul over dat hij niet, uh, geen media-aandacht noemt. Uh, want als je dat nou anoniem doet en zo, want uh, mm -hmm. anders moeten al die beveiligers meerennen. Ja. Dat is ook dat nog ook wel, wel wat. Dan uh, wordt dat kronenvoer, uh, zeg maar, vlees. <lacht> maar goed, uiteindelijk, deze Henk uh, heeft al heel wat mensen moeten, afscheid moeten nemen naast hem die neergeschoten werden. Maar hij blijft tot het laatste aan toe. Hij is gemotiveerd tot aan het bot. Tot op het bot. Tot op het bot. En het maf is wel dat er dan een foto bij staat met wat uh, details. En dan zie je toch wat tatoeages hier en daar. Dat je denkt van, oh gast, kijk uit. Want volgens mij... Uh, tatoeages zijn herkenbaar. Laat het zien. Herkenbaar. Oeh, ja. Ik weet toch gelijk wie het is. Ik heb yeah. hem gezien. Ja. Nee hoor. Dat is Wim, maar geen Henk. Oh. Nee, goed, zonder gek uit. Maar goed, ik vind het wel stoer dat mensen gedreven zijn. Ik heb eerder verhalen gehoord, een jaar geleden, van ook een aantal mensen die erheen gingen. En die kwamen toen bij het front terecht. En die hadden ze van. Oh, dat is toch even anders dan ik me voorgesteld had. Ik had een paar keer Shooter One uh, games gespeeld en daar was het veel leuker. Ja, maar ik denk dat ik het ook wel kan, want ik heb dit altijd gespeeld. Ja, Hè? Het, de, de, hoe alert je bent, dat nou snel reageert. Ja, zeker. Het oh. valt al wel een beetje tegen in real life. Goed, straks de Zandvoortse berichten. Wat gebeurt er allemaal en Wat speelt er allemaal? Hoe is het in de politiek afgelopen met mensen die opstappen? Straks daar meer over. Eerst maar even een onbekend beentje voor mij. Portland. Het United States of America. Ze zomaar kunnen. We hebben het over Good Girl. Portland is een Belgische rockband. Ze heeft helemaal niks te maken met de United States of America. Dat is grappig, om het even, even snel even te zoeken. Waar komt de band vandaan? En ze hebben het over Good Girls. En ze hebben een nieuwe serie die heet Departures. Uh, ja, vertrekken. Nou, dat is er ook altijd weer om te kijken. Goed, uh, we kijken nog even naar weer wat er allemaal speelt. Straks onder andere Zandvoortse berichten. En, ehm. Um, ja, had jij nog een, een, een, een, iets van. Een, maffe berichten? Een maf berichtje? Ja, ja. Ja, ik heb wel een klein maf berichtje dat er. Uh een mysterieuze ijzeren bal is aangespoeld... Ik had... op het strand in Japan. Kijk, die Amerikanen pakken hun gewoon terug. Mm. Oh, net, nee, ja. China. Ja, ja. Ja. Ja, misschien is, is hij wel uit de lucht geschoten. Ja. Was het een Chinese bal? Dat ja. kan ook. Ja. Maar ze hebben nog geen idee wat dat is. Ze weten alleen zeker dat het niet om een explosief gaat. Hij is ruim anderhalve meter groot. Oranje bruin met donkere roestvlekken. Ja, de politie sloeg gelijk groot alarm... toen, toen ze de bal uh, aan spoelen. Ze dachten dat het een verdwaalde mijn was... Oh ja. En ook zijn nog uh, ook geen aanwijzing dat het om een spionagebal gaat van China of Noord-Korea. En de mensen vergelijken het uh, de bal ook met objecten uit bekende science fiction en fantasyfilms, zoals Godzilla en Dragon Ball Z. Ja, ja, ja. Leuk. Maar ja de, de, de, nou, we gaan meer horen. De foto's van de bal zijn al naar exker, uh, experts opgestuurd om voor verder onderzoek. Dus ja. ja, ik ben eigenlijk wel benieuwd. Ik, er zit een filmpje bij. Oh, zit een filmpje bij? Oh, dat moet straks bij. Ja, kijken. Ja, daar moeten we zo kijken. Dat was een facebook -wagin. We gaan gewoon het filmpje ja, ja. zelf delen op onze pagina. Het is natuurlijk altijd hele, hele strakke dingen die dan gevonden worden. Doe ik altijd denken aan Stanley Kubrick, de film Space Odyssey 2001. Dat er midden in de woestijn of zo tussen de apen staat er een hele groot langwerpig uh, metalen object. En dat is dan ook buitenaards wezen. En heel vaak... Mensen die dan ergens ook zo zien staan, dan krijg je meteen een verwijzing. Oké, okay, zie zie het, het filmpje. Nou, ja, zo vrij groot. Ja, het is wel vrij groot. Want er wow. staan een paar mannen naast. Nou ja, nu zijn die Japanners natuurlijk niet zo lang. Die zouden ook wel blij zijn met die 24% toename. Maar ja, dat denk ik ook. Gewoon lengte al. Maar het is echt een best een enorm ding. Je zou denken gewoon dat het ook gewoon ergens neergelegd wordt als kunstobject. Het ziet er nou niet echt specieachtig uit. Je hebt niet idee dat het van buitenaardse. Ja, het lijkt eigenlijk is, een hè? soort boei of zo. Want als je dat bedoel ik. Je, je ja. ziet zo'n haak erbij zitten. Dus uh, ja, maar oh, oh. misschien is het ook wel uh, iets een andere Galaxies. We moeten eens kijken met X-race of zo, of wat erin zit. Of, of dat die, misschien is die hol. En misschien is het gewoon wel iets om neergelegd te worden dat er dat, dat, dat, dat, uh, geen tanks langs kunnen of zoiets. Dat een wapen ja. is of een anti-wapen is. Dat je ja. zoiets zou ook nog kunnen. Goed, straks is Antwoord spricht. Dus we hebben een leuk plaatje: Inhaler. Ze maken ook uh, rustige plaatjes in plaats van al die wilde gitaren. Die Kuts en Bruises is de nieuwe CD. If you're gonna break my heart We woke up fading From the sleep of the night De Auto's, auto moet heel ja. emotioneel plaats zijn. Dus de deal van inhaler. And you're gonna break my heart. Like Maak hem een stuk. Zeker. What the fuck? Maak we gewoon een stuk. Goed, het is, uh, het is er alweer tijd voor. Mm, het nieuws gaat beginnen. Toebak leeft. Nieuws uit Zandvoort. De Lightwalk was uh, vorige week uh, was, uh, hier in Zandvoort. En, uh, Ik waar, heb meegedaan, hè? Uh, he? Heb je meegedaan? Oké. Okay. Er waren ja, routes leuk. van 6, 14 en 18 kilometer... En de zes was vooral voor gezinnen. Je moet je al van die kleine kinderen mee sleuren. We zijn er bijna. Ja, ik vond het lang genoeg hoor. Ik heb zes gedaan. Ja, precies. Maar goed, uiteindelijk zijn er... Uh, 5, ...6500 mensen hier naartoe gekomen. En uh, 3300 daarvan hebben 40 kilometer uh, gelopen. En er waren allerlei lichte objecten. Ook de reddingsboot van de KNRM uh, was verlicht. En ja. die kon daar ook nog extra doneren. En uiteindelijk is het totaal 2496,50 euro opgehaald. En op het strand was er nog een vuurspuger en die alle ja. kleuren. En het circuit was het meest imponerend, vonden de mensen. Want vooral de komboch, daar moest je dan heel hard doorheen lopen. Dus kon je niet boven, kon je niet bovenuit Maar het landen. liep wel heel naar, want hij loopt ja. heel scheef, hè? Ja. ja, ja cool. En als, als, als, als voetganger. ondertussen had je dan, ging je onder een tunnel door... en dan hoorde je ook echt racegeluiden. Ja. En het was echt wel uh, heel grappig. Het was mooi gemaakt, hè? Ja. Ja, goed. Uh, verder, ja, en dan liep je daar. Dan kreeg je je die idee van... komt in een auto of niet? En verder waren er duizend jam neergezet... met vaccinelichtjes. Ja. En uh, Donnie het... Corbani had ook nog in haar tuin... allerlei mooie dingen gedaan. En ja, was... maar moet ik moet het wel even aanvullen. Nou? Want als, uh, eh, ik was live on the action. Ja. Uh, die uh, op een voetbalveld waar was het neergezet. Maar ik had eerst zo van het hebben van die... Uh, die, uh, uh, van die linten neergezet met ledlampjes of zo. Ja. Maar allemaal potjes met, met dan zo'n neplichtje erin. Okay. En dan denk je van, wow, hoeveel zijn het? Duizend, zeg je? Yeah. Maar het uh, is dus het hele voetbalveld. Alle lijnen, die waren dus bedekt. En dan uh, op één meter afstand had ze dan zo'n lichtje. Nou, dat zijn er heel veel. Zo. Dus er is iemand heel lang mee bezig geweest. <laughs> Ik denk, of heel veel mensen. Tegen de tijd dat het laatste lichtje aanging... ging het eerste lichtje al uit of ja, zo, weet zo je? ja. Of afstandbediening zou ik nog kunnen Maar goed, uh, uiteindelijk uh, opmerkelijk. Het was droog, dat was heel prettig. Maar waarom waren er maar 400 mensen uit Zandvoort? Die kennen die route al of zoiets. Terwijl er 6500 mensen een routes hebben gelopen... zijn er maar 400 uit Zandvoort aan het lopen geweest. Ja, maar plus twee, hè? Plus twee. Want uh, ja, okay. ik wilde... Ja, illegaal, geloof ik, hè? Ik heb illegaal gelopen. En dat moet ik ook heel eerlijk zeggen. Ik woon in Zandvoort. Ja. En uh, mijn broer ging meelopen. Die had ze opgegeven. Ik wil me opgeven. Was het vol? En toen heb ik gezegd van, nou, wij gaan wel mee als mantelzorger. Dus er waren er twee meer. Oké. Okay. En dat kon ook prima, weet je want Maar de was... vraag is, heb je nog wel wat in het uh, potje gegroeid? Ik heb geen potje gezien. Oké. Okay. Nee, maar wat we wat hebben wel de horeca gesteund. Oké. Okay. Daarna, aan ja, het eind, zijn we in de haltestraat, zijn we op een terras gaan zitten. En we uh, hebben heel gezellig gezeten. Maar ik had verwacht dat je veel meer mensen steeds langs zag lopen. Yeah. Ik vond het hartstikke stil in het dorp. Okay. En wij kwamen rond, uh, we gingen om half zeven of zo was de start... We zijn bij Talassa zijn we erbij gegaan. Dus we hebben het rondje circuit gedaan en toen weer terug. En we waren daar om een kwart over acht of zo. En uh, waren we weer in het dorp. En ik vond het gewoon helemaal niet zo druk. Ik, okay. ik was eigenlijk verbaasd. Goed verspreid dan, want als er even goed zo nou, ruim 6000 mensen ro rondlopen... dan ja. moet dat toch wel redelijk zijn. Ja, en ik zijn. denk dat die mensen ook wel helemaal op waren. Want het is natuurlijk best wel een lopen. Zeker als je 14 of 18 kilometer doet. Ja. Die zes vind ik echt wel lang genoeg. Want we deden daar eigenlijk een... 8 toch kilometer wel, uh, lopen de, een over. zo joh. Ja, nee, maar het was leuk. En uh, nou ja, eigenlijk als uh, aftermath, zeg je yeah. dat zo, van de, van de wandeling. De inwoners van Zandvoort zijn uitgenodigd nu voor een wandeling over het circuit. Dus uh, want als je altijd al het circuit had willen zien door de ogen van een cureur... Yeah. kan je dus uh, nu uh, de, de hele track kan je lopen. Het rondje van 4,3 kilometer kan je doen door een gezellige winterwandeling. En uh, het is op uh, komende zondag morgen. Ja, ik dat goed? ja. ja klopt. Ja, niet alleen de baan is open, ook Race Café Mickey's en het Sim Race Center Race Square zijn geopend. Speciale aanbiedingen. Het is voor zandvoorters geloof ik. Ja. ja, kom met je kinderen, kleinkinderen, vader, moeder, buren of vrienden. Tussen 1 en 4 is de track geopend voor alle zandvoorters. Ja. Meld je gratis aan via circuitzandvoort.nl. Winter Track Walk. Dus de track moet met ACK schrijven. Dat is mooi. En als je Jane heet, dan mag je graag naar binnen. Want ja, dat hoort bij de tassenbocht natuurlijk. Logisch. <lacht> Aanpakken. Okay. Hertenproblematiek op de zeeweg is bijna opgelost. Wethouder Lars Carré heeft zich daar helemaal op gestort. En hij zegt, dit moet dan wel eens klaar zijn. En hij heeft mij via een motie afgedongen... dat D66 tot actie overkomt. Er moet een goed hekwerk komen. En daar zijn allemaal verschillende mensen... eigenaar van van die stukjes land. en Dat moet allemaal op één lijn komen... En nu schijnt ook Bloemendaal eerder te hebben gezegd... kom op nou, we gaan meedoen. En nu is er een brede steun onder andere... onder alle politieke partijen. Dus, en ze hebben zelfs een onderzoek laten doen... door een universiteit van Wageningen... die toonde aan dat 80 tot 90% zou kunnen helpen... als er een hmm. hek komt. Nou, ja, hij is eigenlijk een heel belangrijk onderzoek geweest. Logisch nadenken lijkt me ook uh, iets, maar goed... Uh, er moet een onderzoek weer bij komen om dat te bekrachtigen. En waar was dat precies voor, dat onderzoek? Ja, voor, voor de zeeweg, voor de, voor de, zeeweg de, voor de Herte, ja. Problematiek. ja. ja. Oké, okay. uh, het wordt inmiddels al een tijdje gewerkt om de wijk Nieuw-Noord opnieuw in te richten en groener te maken. En vorig jaar is aan de bewoners van de wijk gevraagd te reageren op het eerste ontwerp. 250 reacties kwamen binnen. En die ideeën, ideeën zijn dus meegenomen met het maken van een nieuw plan. En uh, dat wordt nog een keertje dan voorgelegd aan de burger. Dus dat is de laatste kans voor inspraak. Maar er staat onder andere in van uh, de maximale snelheid 30 km per uur... versmalling uh, woonstraten... zodat er meer ruimte ontstaat voor goede parkeerplaatsen. En de meeste parkeerplaatsen worden deels waterdoorlatend... Ja. zodat het regenwater gelijk de grond in kan lopen. Heel slim. We ja. het vorige week ook al over. Ja, ik bedoel, ja. dat, dat zou ook wel een mooie oplossing zijn... in plaats van alles mooi te bestraten... Ja, een klein beetje grassen dus door laten groeien... en dan kan het daarin door weglopen. Kindercarnaval uh, was uh, nog nooit zo leuk en nooit zo druk geweest. in het theater, krocht, de theater de krocht. Zo'n uh, middag om twee uur ging het open. En mama's en papa's en open: en oma's kwamen allemaal met kinderen. En een hele nieuwe generatie kinderen. Ik heb nog nooit over carnaval iets gehoord. Want ja, het is drie jaar rond, rond uh, carnaval stil geweest. Ja. En er uh, uh, waren ridders er waren van allerlei mensen verkleed. En de prins, de eerste prins, was erg blij... En de presentator was Roy van Buringen. En er werd Polonaise gestart. Mini-playback-show was er. En uiteindelijk was er ook nog een, een poppenkast met Maaike... Uh, koper. Kapel. Kapel. kapel koppel. Ah ja, koppel. Kapel. En, en uiteindelijk kon je aan het einde nog een suikerspin halen om nog even de mensen met uh, wat uh, druk naar huis te sturen. Huh? Dus een suikerboest. Ja, we ja. van thuis komend. Ja, het ja. over de, de berichten werden gedeeld, hebben wij Is nog veel meer. Dus we hebben wel lekker dansen op de Go-team. Get sweet queen, sick queen, to queen, sick queen, sick ja. sick To know that to know it ain't so no go not the D-O-O and -O me in the O Oh see the power make you take a prison, threat level hot, see stand triple vision, the burn on they know I run hot, fire rings with the breeze to a suns. splash, tighten up your circle, call me when you get this take your own advice, hit the misses on your wish list tighten up your circle, call me when you get this take your own advice, hit the missus on your wish list it's a different line, it's a different time I never met a man, if that changes mind. mine, read between the time. The crime. Uh, I'm a real rich bitch, three uh, six It's better not to know cause uh, no know it, so, no go. Not the G-O, I wear me in the O. Uh oh, it so, no go. Not the G-O, I'll wear me in the O. Why you left the water running, we was reading poetry to lions and becoming. What's the good word? I'ma say it back, neighborhood of jungle, travel in the pack. Uh. Oh, well, we had me in the O. de Go-team. Een Engelse zesmansformatie uitkomstig uit Brighton. En onder andere bestaan ze uit twee drummers. En het is een band die mixt hip-hop met Sonic Youth geïnspireerde gitaargeluiden. Zo, ja, je moet nog even de geschiedenis om te kijken hoe deze band ontstaan is. En ontstaan in 2004. En later heeft uh, Sam Doek er ook nog iets aan, aan toegevoegd. Nou goed, je kan het uh, vaker horen hier, want ik word er vooral van op de zaterdagmorgen. Dat is soms ook wel nodig. Als je de wereld in kijkt. Alhoewel, vandaag uh, keek je in het uh, telegraaf vandaag een stuk over uh, van Driel. En uh, dat dus, uh, Tom van Driel om volledig te zijn. Hij is 78. Hij tekent al jaren, hij tekent al 50 jaar strips. Hij is ooit begonnen in 1973 met FC Knudden. En daarna oh, ja. uh, Stamgasten heeft hij ook getekend. En nu wil hij eigenlijk wel. Nou, hij wil gewoon wel in een museum komen te hangen. Of hij wil het groter aanpakken. Op zo'n 78. En gaat hij nu uh, schilderijen maken. Niet alleen met strips, maar schilderijen. Ook 3D uh, uh, tekenen wil hij uh, schilderen. Dus op alle 3D voorwerpen maak hij dan uh, afbeeldingen. En uh, uiteindelijk hoopt hij via een kroegentocht. Hij wilde in de kroeg zijn schilderijen gaan ophangen. En elke keer een andere kroeg. En zo onder de aandacht komen. En dan misschien toch nog wat groter worden. Op zijn uh, oude leeftijd. Hij zegt van, uh, oh, ik voel me helemaal niet oud. Ik heb binnen 20 moeten vaak... Of nee, binnen een uur vaak wel 20 nieuwe ideeën voor weer iets te tekenen. Oh. Dus hij zegt, nou, ik teken ook elke dag ook gewoon. Dus ik heb nooit vakantie. En het, is ook geen, het hoeft ook helemaal niet. Dus het is een hobby eigenlijk. Ja, het is wel. gewoon een hobby. Ja. Wat die goed betaalt. En uiteindelijk uh, zien er allerlei afbeeldingen bij van pelikanen... die allemaal één kant op vliegen. En dan zie je één pelikaan de andere kant vliegen... en er tussendoor in paniek mobieltje vergeten. Nou, het zijn allemaal van die leuke afbeeldingen... die net even denken van, oh ja, het leven is toch nog leuk. Ja, nou het is leuk dat je een beetje zo tegenaan kan kijken. Dat je ja. even je schouders daardoor kan laten ontspannen. Ja, en hij hoeft ook niet te verwachten... dat hij alle aanslagen kreeg of zo is. Of dat hij politieke tekening maakt. Misschien een klein politiek boodschapje... maar minimaal. Dus hij kan gewoon zo vrij over straat lopen. Dat gebeurt niet vaak. Ja. Met die tekenaars die tegenwoordig... allerlei dingen tekenen. Ja, en die allemaal ellende hebben. Dat ze misschien dan... zo'n leuke pop-up maken van... Uh, Mohammed, weet je wat? Ja. Met iets. Beetje van uh, niet. Met, met, met iets in zijn, uh, in zijn met een bom of zo. Met een bom is ja, het. Uh, uh, ja, ja, ja. Is ja. het Ja. Weet het? Uh, in Turkije zijn er meerdere, meerdere Turkse journalisten opgepakt. Want uh, ze hebben te maken met een nieuwe omstreden wet. En dit is een wet die sinds oktober 2022 het mogelijk maakt om verslaggevers op te pakken. vanwege het delen van desinformatie. Oh? En volgens de persvrijheidsorganisatie CPJ. worden zeker drie journalisten strafrechtelijk vervolgd. vanwege berichtgeving vanuit het rampgebied. En Erdogan, Recep Tayyip Erdogan, die zegt dat zo'n wet nodig is om de bevolking te beschermen. <lacht> en waarnemers zeggen dat juist dat persvrijheid is. Dus Turkije wordt ernstig ingeperkt. En bij overtreding van de wet kan drie jaar celstraf worden opgelegd. In Turkije, wacht, hebben ze geen andere problemen momenteel? Nou, juist door, door, door die aardbeving. Oh. Maar uh, ja, Erdogan zegt zelf. Ja, die mensen die nepnieuws verspreiden. die veroorzaken sociale chaos. Ja, dat moet maar men. die gaan dan vertellen dus van, uh, over de aardbeving. wat er allemaal gebeurt. En, dat, en dan, uh, ja, dat, dat maakt de mensen een beetje in de war en van uh, angstig. En uh, dus ja, die, die moeten weg. Ja, ik denk gewoon dat hij weer een toespraak moet houden. en moet zeggen van. Nu is het, zijn we een klein beetje kalmer en we zullen steeds kalmer worden. He, dat was een van die mooie toespraken die hij gaf. vlak nadat de, de, de ramp daar was volt, voltrokken in uh, Turkije. met die aardbeving. Dat hij zei van. ja, we moeten kalmer worden. en nog kalmer en nog kalmer. Dan denk, ik, gast. Hoe okay. kalm kan je zijn als, als je. je tekstschrijven niet veranderd. dat je denkt, nou schrijf zelf maar even wat op. Hè. Ja. Kijk en. Uh, goed, het, ja, hoe kalm ben je, ben je als je hele huis en haard. als dat gewoon uh, ja. één grote. Uh, Berg is uh, wat helemaal in elkaar is gestort. Ja, en, en, ja, goed. en dan nog te denken dat, dat, dat hij. Misschien nog familie omheen. Ja, en te denken dat hij destijds dat allemaal wilde veranderen. en dat niet gebeurd is. Hij wilde ook wel weer mensen helpen. Door te zeggen: van oké, okay, je hebt een eigen huis gebouwd. dat moet eigenlijk gesloopt worden. Nou, laat maar staan. Geef je clementie. Ja, clementie. En als nee, jij nou wat geld in het... In het, in het clementiepotje doet. Ja, nou, in het, uh, het uh, aardbevingfonds uh, doen, dan komt het wel goed. Dan kan ik daar weer van op vakantie. Naar een ja. wacht waar geen aardbeving is. Zoiets. Nou goed, uh, dit, is, dit is een moeilijke materie, maar goed. Zeker weten. Wel, grote bende, dat is wel duidelijk. gonna take some flowers to my neighbor, but I ran out of time. Didn't But I just a selfish prick Was traffic spill my coffee crashed my car otherwise would have been here on time Standaard Katje, hoor, met de zangeres van Paramore. En ze hebben een CDA die heet This Is Why, Dit Is Waarom. En dit is op te vinden, Running Out of Time. Hebben we hebben weinig tijd meer. Ja, dat is ja, ook zo. We zijn voorbij de helft, zeggen we altijd. Bijna, oma, hè? Mijn oma is 98 geworden, dus ik heb echt nog wel een tijdje. Ga ik vanuit. Dat weet ik niet? Moet ik niet op me afroepen nu? Eigenlijk? Ik moet eerlijk zeggen, mijn moeder werd 91, maar toch zijn er drie zussen. En die zijn echt uh, 60, 63 en 72 geworden. Oeh. Dus dan denk ik van mm, hoe oud word ik dan? Dat ja. is nog maar de vraag. Dat is nog maar de vraag. Maar uh, ja. Ik heb mijn 61 overleefd en uh, we gaan, Ik ga vanuit dat ik ze alle alle drie overleef qua leeftijd. Precies. En dan oh. zien we wel weer verder. Gewoon gezond uh, eten. Ja. En uiteindelijk wordt hij ook groter. Oh nee, dat is voor, is voor een man. Sorry, ja. ben je waar. ben ja, helemaal niet de war. Nou ja, ja. oké. Okay. Ik had dan een ander idee. Maar ik denk, sommige dingen moet je ook niet in de, in, in het, uh, oh, in nee. de eter willen gooien. Nee, zeker. Oh, goed. Ik dan heb ik me een beetje netjes gedragen. Oké. Okay. Dus, nou. ja, maar ja, over uh, uh, de eter en alles, uh, ja. de lucht. Het schijnt dus zo te zijn in de Zuid-Italiaanse stad Matera... Er zijn delen van een de meteoriet ingeslagen op de balkon van een woning. Oh. En bij de inslag van de brokstukken... die ging dus echt een snelheid van 300 km per uur... raakte er alleen maar een vloertegel beschadigd. En uh, de meteoriet werd dus op 14 februari op Valentijnsdag... waargenomen toen hij boven de zuidelijke regio Apulie, Apulie en Basilicata... waar de basilicum vandaan komt misschien, yeah. trok. En ze berekenden de baan en concludeerden al snel dat de meteoriet... Die 400 tot 500 gram zou wegen in de buurt van Matera zou landen. Dus de bevolking werd gewaarschuwd. En Twee broers vonden dus uh, die stukjes op het balkon. Gianfranco en Pino Losignore. Kijk, ik vind die namen dan zo leuk. Ja. Dat had je al door. Maar ze hadden een luide knal gehoord. En uh, Het waren twaalf grotere stukken en tientallen kleinere. En het totaal gewicht slechts 70 gram. Oké, okay, maar als dat met 300 kilometer op je afkomt, heb je wel een gaatje in je hoofd, denk ja. ik. Ja, dus, uh... maar de broers begrepen onmiddellijk dat het ging om een, om een bijzondere fonds. En uh, hij zegt ook, zonder onze nieuwsgierigheid... hadden we de stukjes misschien wel gewoon van het balkon geveegd... dan was er niets gered. Al dus uh, het persagentschap ANSA... Nou, inleveren, want het wordt onderzocht. Kijken of we misschien nog iets kunnen vinden. nieuw soort leven of ja. nieuw soort bacterie. Of ja, het is, het is wel fascinerend. metalen die we ook ja. weer nodig kunnen hebben voor onze mobieltjes. Want uh, dat, oh, ja. is, dat is de toekomst natuurlijk. Dus straks ja. krijg je misschien wel meteorietenhunters. Ja. We gaan dan zo'n meteoriet uh, achtervolgen... Kijk niet en dan gaan ze meetrekken naar de aarde. En dan kunnen ze daar allemaal telefoontjes ja uh, zeker Jazeker. Nou, voor mij is het uh, veel beter om een oude telefoon dan uh, die leeg te halen. En dan uh, het gaat het veel sneller volgens mij. Ah, ja. Nou, je hoorde net al. <middels> ja, in Lelystad. Er schijnt echt grote vrees te zijn. Want er zijn verschillende katten niet meer teruggekomen bij hun baasjes. Och. En uh, dat is echt... Uh, ja, sommigen zeggen het is duidelijk. Een kattenbeul is... Uh, aan het rondstropen. En er schijnt ook hier en daar een kat in een meertje te hebben uh, gevonden te zijn. Die zijn al verdronken, maar een kat gaat niet zomaar het water in. Dus ze denken gewoon dat die kat zijn verdronken. Het is zeg maar een soort Poetin in Lelystad. Dat is het een beetje eigenlijk. En uh, nou ja, goed, nu zijn ze echt verontrust. Sommige eigenaar die houden hun kat gewoon binnen. Die hebben zoals je doei. Dat. En anderen zeggen ook van ja, er zijn heel veel overlastmomenten geweest van katten op andere dieren. Dus het zou best kunnen zijn dat Paat Willem en zo uit Nu zijn we er klaar mee. Ja. Onze vogeltjes worden opgepeuzeld, worden lastig gevallen door die katten. En nu gaan wij die katten eens een beetje lastig vallen. Dus oh. sommigen kiezen echt om katten binnen te houden. En dat is gewoon echt. Ja, het is echt, echt vreselijk voor zo. Dat een kat binnen moet. Want wat moet zo'n kat er binnen doen? Hij verveelt zich sowieso ontstierlijk. Ja. ja. Dan moet hij binnen rond. Nou ja, goed. Nee. Probeer hem af te leiden. En uh, op die manier uh, kunnen wij de wereld er misschien een beetje ontzien. Ja. Huh? Dat zou wel een mooie oplossing kunnen zijn. Goed laatste plaatje voor uh, 9 uur in de tweede gelf in het rijprogramma straks ook de geschiedenis. Wat gebeurde er ook nog de verjaardagen? Eerst hier met de fratelli. Half drunk under a full moon. A little more love. If I don't have you die aangeboden wordt. Waarom ook niet? Little More Love van de Fratelli. Half uh, oh, drunk, onder een full moon. Ja, soms maken ze een beetje punkmuziek, maar soms is het ook meer zoet. Ja, ik heb gewoon wat meer. Oh ja hebben vrouwen een innige band met hun poes. Ja, zeker. Leuk hoor. Nou, dat komt niet later, omdat we dat over te laten liggen. <lacht> Lokus, natuurlijk, altijd over poes. denk nou, pak. leuk stukje. Leuk stukje. Ik kan hem zo direct nog wel even delen op onze site. Uh, ja, doe maar. Site. Goed, nou, vertel. Ja, er is een uh, mobiel toilet geweest. Dat heeft echt voor een verstopping gezorgd op de A67. En dan echt allemaal verwijzingen naar. Hè? De stront aan de knikker staat er dan als kop. Oh ja. En de AWB meldde in eerste instantie... dat er wat rommel de oorzaak was van de verstopping... waardoor één rijstrijkstrook moest worden ingesloten. Dat dus bleek dus later dan deze verloren dictie te zijn. En toen waren er natuurlijk ook allemaal leuke woordgrappen te doen... maar Rijkswaterstaat had dat gras al voor ieders voeten weggemaakt. Want dus hij zei... voor alle mensen die pissig zijn... Je kunt ons wel voor een grote boodschap sturen. En we zijn er ook met hoge nood naartoe gegaan. Maar de, de weg is inmiddels weer vrij. Ja. Okay. Dus ik vind het wel grappig, weet je, dat soort dingen. Ja, leuk als het echt vanaf valt. Ja, als je vol zo zit, zitten. Mijn god zeg! Ja. Dat is een hele laag. Maar ja, natuurlijk. dat is net zo grappig als dat ik dat uh, bericht van die uh, Lode Bal heb uh, verstuurd van uh, boeien. Ja, dat was denk ik dat het, dat was het dat een boei was. Ja. Voor mij was het ook gewoon een boei. Ja. Kan gewoon niet anders. Nou goed, we gaan even op naar het nieuws van... Uh, Nee, Guna, die geurf. Kijk even naar de geschiedenis. We oh. hebben onder andere stukjes over. Ik zit te bekijken. Ja, onder andere Henry Landry. Hij is blauwbaard, wordt Jukma genoemd. En er zijn ook wel een aantal mensen die jarig zijn. Onder andere Aukje van Grinneke. Die uh, vroeger zat in, natuurlijk, in de goede tijd. en slechte Maar ook muziek heeft gemaakt. Samen met haar zus. Niet onverdienstelijk. Spreek je zo, een deel 2 van dit radioprogramma. Tot zover. Het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5.